De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... gaan verder via een videoverbinding, zegt het Kremlin. Oekraïne heeft dat nog niet bevestigd. Eerder ontmoeten de delegaties van beide landen elkaar in Belarus... maar volgens het Kremlin is er de afgelopen dagen... al via een videoverbinding gesproken. Volgens de Israëlische ambassadeur in Oekraïne... staat Israël ervoor open om de onderhandelingen in Jeruzalem te laten plaatsvinden. Bij een klimaatactie in het centrum van Amsterdam zijn vanmiddag zo'n twintig mensen opgepakt. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden een brug vlakbij het Amsterdamse stadhuis. Volgens de betogers doet de gemeente veel te weinig om stijging van de zeespiegel tegen te gaan. De politie greep in omdat er geen toestemming was gegeven voor de actie... en omdat een tramlijn moest worden omgeleid. Irene Wust en Sven Kramer hebben in een vol tiaf afscheid genomen van het schaatsen werden toegejuicht door het publiek. Samen waren ze goed voor tien keer olympisch goud, 16 wereldtitels allround en 36 gouden medailles op de WK-afstanden. Bij een afscheid werden ze onder meer toegesproken door IOC-voorzitter Thomas Bach en premier Rutte. Kramer werd in Tijalf onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau. Wüst was na de Spelen in Peking al benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. Het weer. Vanavond en vannacht kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgen grotendeels droog, met wat zon en wolken. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... staat een file van drie kilometer bij Amstelveen Stadshart. De afrit is daar dicht. Er liggen stenen op de weg. En de vertraging is ongeveer tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ja, en toen liet de techniek mij in de steek. Wat is het weer gezellig, hè? Zeker, zeker. La, la, la, la, la. Ah, we gaan starten. Han Velediek en... Uh, Soms is uh, dit en dan is er weer dat. En er is altijd wel wat. En tot ene van de YouTube vlogs van 8 uur. Mijn naam is Fred Heijn. Goedemiddag, nou, avond. je worden, doen soms pijn. Maar ik blijf lachen voor de schijn. Omdat ik weet hoe of je bent. een hart van koud wordt temperament. Al staan je ogen soms op u. Het duurt nooit langer dan een uur. Meer wat mij stoort, omdat dat nou eenmaal bij jou hoort. Soms is er niet en dan weer dat. zijn kleine dingen, maar wel altijd wat. Soms gaat het goed, en dan weer slecht. Maar onze liefde die blijft oprecht. Soms is er goed en dan weer gaat, maar echt ik hoor. En jij bent mij, nou hoe zijn zij er wel bij? Soms zit ik vast en soms ook jij, maar achter je doen het allebei. En door te praten.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 maar onze liefde, die blijft oprecht, soms is er dicht en kan weer dat. Maar echt, ik word het nooit eens zat, ik hoor bij jou en jij bij mij, we zijn gelukkig allebei. De gauw ouwe, uh, han Diek, deze Amsterdam. En soms is er dit en uh, dan is er weer dat. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Mike en Maar dan kom ik terug. Ik ben terug. Tweede uur, welkom. Ik zou zeggen, eet smakelijk als je zit eten. Op een mooie zomerdag... ...dacht ik even niet meer aan dat ik thuis had zitten...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 Ik vond me klaar. Toch vond hij in hetgene wat ik zocht daar. Ik kan dus hier bij CFM Entertainer voor je op die 106.9 vanaf de Tolweg 10A. Dit is onze zuidenbuur Lisa Lewis. En uh, ja, wat ik voor je voel. Hé, hey, en uh, ja, als je zit eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat is die wel mag bekomen. De wereld lijkt verbaasd. Jij bent nog zo jong toch, waarom dan al die haast? Maar ik laat ze maar praten, want ach, weten ze veel...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 Blijf erbij, hè? Want we gaan zo nog eventjes bellen met Dave Joosten. Nou, we zijn nieuw nieuwe single. En natuurlijk de Zijklijn, oftewel de Klaaglijn. De duisternis valt, valt voor goed in mijn liefdesbestaan. Wat heb ik misdaan? En ben jij naar die afgelopen?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 Uit m'n leven Je zei me met klem Het is over, ik hoor nog je stem ik je vraag, ben jij nu echt gelukkig met hem? Je zei me dat ik jou tekort deed, je leven een sleutel. Met pijn in je hart sta je nu aan een deur. Maak jezelf maar wat wijs. Nee, voor mij is het over. Vertrouwen bedrogen, nu betaal je de prijs. Ik heb alles gegeven, maar mijn droom kwam niet uit. Ga voorgoed uit me mee. Ja, lekker uh, eentje uit, uh, uit de oude doos van Martin uh, Martindans. En maak je zelf maar wat wijs. Toen ook uh, nog uh, gezeten bij Ancora natuurlijk. En uh, ja, dan ineens uh, ben je opa. Dave, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond, hoe is het? Ja, goed hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, we, we mogen allemaal weer, hè, dus ja, dan, dan, is het het, dan is het gewoon goed natuurlijk. Ja, heerlijk, ja, we kunnen ja. gewoon weer lekker uh, ons ding doen. Juist, Doe? yes, inderdaad, gelukkig wel. Ja, nee, ik bedoel, uh, er zijn nog, uh, geloof ik, twee, uh, twee dingetjes die ze nog uh, vasthouden, maar ja, voor de rest is het ja, prima zo. met het vliegtuig ga ik nog niet weg, dus, want dan moet ik nog een mondkapje op en uh, dus... <laughs> Dus dat maakt me nog niet zoveel. Nee, nee het gaat gewoon weer lekker. Nou, lekker. Ja. nou ja, wat, wat me eigenlijk nog opvalt... is, is, is als ik uh, op de weg zit... Dan, uh, en ik kijk links en rechts... en dan zie ik nog een hoop mensen met een mondkapje achter het zuur zitten. Dan denk ik van, waarom? Ja, maar goed. ja, ja ik, ik zie het ook. En ik zie het nog in lesmakers. Blijkbaar moet het daar ook. Ja, uh, ja en we horen van de week wel weer... wat de nieuwe... Uh, versoepelingen zijn, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. Waar ja. Ah, ja. je... Uh, we kennen in ieder geval weer, ieder geval weer uh, feesten... en we kunnen weer op en uh, ja. ja, en dan gaat het allemaal rond. Ja, toch? Ja, inderdaad. Hé, hey, maar uh, ja, jouw single natuurlijk. Eh, en dan, ja. Uh, ja, dan ben je opa... Ja, en dan komt meestal de eerste vraag. Ben je opa? Ja. ja. <laughs> ja. En helaas, dat nog niet. Oh. <laughs> nee, nee, ik niet. Uh, alleen, ja, mijn vorige single natuurlijk, uh, Massa is Kassa. Ja. Daar, ja. Uh, daar speelde, ja, zoals men weet, de uh, persoon Peter Ginnis een jaar in. En ja. die is vorig jaar wel opa geworden. Oké. Okay. En uh, ja, uh, we zijn natuurlijk uh, regelmatig, uh, komen wij tegenwoordig bij Peter over de vloer. Uh, ja. We zijn mee naar uh, Winterberg geweest, waar uh, Inge met de Kleine was. De dochter van, uh, van Peter, die dus uh, moeder geworden is van Lucas. Ja. Ja, en toen zagen we hoe mooi het was, hoe, die met, uh, ja, hoe een opa met een kleinkind omgaat. Ja. En toen hadden we zoiets van, ja, uh, ik heb in 1996 opa al een keer uitgebracht. Een heel ander nummer. Ja. En toen dachten we van, nou, dan gaan we er een 2.0 versie van maken. Dan gaan we er een, uh, een hippe versie anno 2022 van maken. Ja, en dat is gelukt, toch? Ja, dat is zeker gelukt. vind ik wel. <laughs> ja, wij ook. <laughs> ja, we zijn er heel, heel trots en blij mee. Ja, ja, nee, maar eerlijk, ja. Ik, ja, het is ook een... Hey, Opa worden, ja, het is leuk. Kan ik je ja. vertellen? Ja, nou ja, ik hoor dat meerdere uh, mensen in mijn uh, kenniskring die opa geworden zijn of bijna opa worden ja. want ook natuurlijk hè, als de, de dochter of uh, de zoon, hè, van, de schoondochter uh, van zwanger is, hoor je toch van oh, hoe spannend dat het is uh, hoe leuk en uh, ja, wat men allemaal wel niet met de kleinkind eigenlijk wil gaan doen want het is natuurlijk wel een stukje makkelijker om opa te zijn als vader te zijn want als het op een gegeven moment een beetje moeilijk gaat worden dan zeggen we van papa mama komt er maar weer op haar <laughs> Zo gaat het wel? Zo gaat het wel. Ja. Nee, maar je ziet gewoon ook. Uh, als, uh, als je ziet, dus uh, als de kinderen ook wat groter zijn, hoe een opa vaak toch uh, ja, bijvoorbeeld mee gaat vissen of uh, uh, uh, uh, mee naar het voetballen. Ja, en dan ja, zie je toch ook dat zo'n opa voor zo'n kleinkind toch een beetje een held is. Ja, ja. Uh, die, die, die toch heel veel voor hem doet. En daar hebben wij denk ik een, een heel mooi nummer over weten te maken. Ja, het is, ja, is geweldig inderdaad. En, en zeker als zo'n ventje gaat lopen of. Uh, of, of... Uh, een meisje, hè? Dat, ja. uh, dat, dat, dat gaat klimmen en, en, en ja, een beetje uh, nadigheid uithalen. Hè? Ja, je <laughs> Een beetje kattenkwaad, <laughs> inderdaad. Er allemaal, hoort er allemaal bij, hè? Hoort ja. er allemaal bij. Ja, goed, ik, ik zeg altijd, uh, kijk, ik, ik vergeet nooit mijn eigen tijd. Laat ik het zo zeggen. Nee, hey? ja, mijn, mijn schoonmoeder zegt altijd uh, geld terugbetalen. Wat je zelf goed gedaan hebt. heb kan <laughs> ja. heb er nou terug van uw eigen kinderen. <laughs> <vindt je> kinderen. <laughs> En dat mag ook. Ik bedoel, we waren vroeger ook uh, uh, niet, niet vies van een kattenkwaadje. Ja, daarom, daarom zeg ik, uh, vergeet nooit je eigen tijd. Dat is altijd het belangrijkste. Nee. Uh, ja, een kattenkwaad, dat hoort er gewoon bij. Zo simpel is dat het. Dat vind ik ook. Ja. ja, dat vind ik zeker ook. En dan weet je in ieder geval, uh, ja, dat je <laughs> leeft. <laughs> ja, inderdaad. Hé, <laughs> hey, maar ben jij stiekem nog ergens anders mee bezig, Dave? Nou ja, maar stiekem... Uh... We zijn wel, we hebben al plannen in principe voor, uh, voor een nieuw nummer. Ja. Uh, dat uh, zijn we aan het, uh, u, ja, aan het uitdenken. Een, een beetje meer een echte feestnummer. Uh, we hebben nou twee uh, leuke vrolijke platen gemaakt, moet ik wel zeggen. Massage en dan ben je open. Allebei leuke foxtrotjes. Ja. leuke, uh, leuke feestmuziek voor... Ja. Uh, maar ja. we willen dadelijk wel een nummertje hebben. Wat, dat bijvoorbeeld ook uh, in de kroeg, dat men zegt van, hé, hey, dat nummer, dat willen we eens een keer horen, kunnen we lekker op los. Dus ja, uh, uh, yeah. daar zijn we aan het denken of we dat, uh, dat kunnen gaan maken. En dat uh, voor de periode van uh, de zomer of... Uh... Ja, ja, ja. maand of drie, denk ik. Ja, het ligt er maar net een beetje aan hoe lang dit nummer nog lekker meedraait. Ja, ja, ja. Uh, natuurlijk hebben we ook het geluk dat uh, het programma van Peter Gilles Massas Kassa nog draait. Dus dat nummertje loopt ook nog lekker mee. Ja. En, ja, maar dat is uh, ook ja... nog niet zo gek lang geleden. Nee, de dat is het nog niet zo gek waar geleden. Dus, uh, dus we kijken eventjes of het inderdaad, uh, of net in de zomer, of ja. Het is altijd uh, uitkijken wanneer je iets uh, wil ja, uitbrengen. Brengt, ja. Ja. Want natuurlijk andere artiesten willen ook wel uitbrengen. Ja. En dan moet je niet allemaal tegelijk gaan, want dan, uh, dan wordt het ook hopeloos. Ja, nou ja, dan, dan zie je inderdaad door de bouw met het bos niet meer. Nee, inderdaad. En, en, en weet je, dat, uh, ja, dat is zonde. He, het kost ja, allemaal geld. Ook, Als deze jockey dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je moet kiezen. Uh, ja, dus wat dat betreft zijn we dan zoiets van, ja, dat uh, moeten we even in de gaten houden. Ja, er moet gewoon uh, een mooie zomer, een zomertopper, uh, moet, ja, moet eigenlijk uh, verschijnen, ja. Ja. ja. wie weet. Hey, ik bedoel, uh, daar gaan we in ieder geval voor. Ja, ja, nou, ja ik zeg al Frank verkooien, uh, want de boemststudio is al druk en denkende ja. uh, wat we ermee gaan doen. Dus, ja, uh, ja, en, Frank, en dan Frank, Frank gaat er wel lukken ja Laat hem maar aan Frank over, dat komt altijd wel goed. Ja hoor, ja, dat, euh, <laughs> laat hem maar aan Frank over. <laughs> ja. Hé, hey, maar uh, ja, ik zou zeggen... kondig hem lekker aan, Dave en, en dan gaan wij hem draaien. Nou, helemaal top. voor alle luisteraars gaan jullie luisteren naar de nieuwe nummer van Dave Joosten. Dan ben je opa. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. En ik zou dankjewel zeggen, een heel goed weekend. He. Jezelfde. Hé, hey, dankjewel. Je. Hoi. Doei. Hoi. Mijn opa beste kerel, grootste held in heel mijn wereld, elke dag. Als ik terugdenk aan die jaren, koekjes eten, bootje varen, schaterlach. Als vanzelf werd ik groter, trouwde kreeg mijn eigen koter, trots als wat. Samen spelen, samen stoeien. Vallen, opstaan en maar groeien, ja zo gaat dat. Niet meer aan het handje lopen, stiekem sigaretjes kopen, ook dat vloog voorbij. Mijn kind gaat nu ouder worden, voelde mij toen ik dat hoorde, super blij, want dan ben je opa. Zo rijk was je nog nooit. Ineens ben je oma, de beste titel ooit. Kom die kleine bij me spelen, lekker samen snoepjes delen op mijn schoot. Ik geniet van die momenten Zo bewust, want ja, een kind Is zo snel groot Ik hoop dat we samen groeien Dat je mij later een goeie Opa vond Liefde zit in kleine dingen Dat maakt de herinneringen En de cirkel rond Want dan ben je opa zo rijk was je nog nooit. Zo, dat was hij dan, Dave Joosten. En had het over dan word je opa. Dit is Koos Albert. En zolang je van gelukkig dromen. Althans van, uh, van de album. We gaan zo nog wat uh, verzoekplaatjes draaien. Dus blijf er lekker bij. Maar je Maar ik de dat ik zoveel van je hou, wat moet ik alleen hier zonder ja? Jij die alles voor me bent, in de van me kent, mijn liefde, wat moet ik zonder ja? Jij bent de mooi om alleen maar van te dromen. Waar ik sta, in gedachten ben je daar, liefde. Eén momentje zonder jou, maakt me enig triest en koud, liefde. Al die dagen, al die nachten, dat ik op je heb gewacht. Je wordt het nu je heel dicht bij me bent, vergeet ik het wachten verder maar. Jij bent de mooi om alleen maar van te dromen. En, uh, jij bent er mooi om alleen maar van te dromen van de album, zolang je van geluk kunt dromen. En uh, ja, we gaan een plaatje draaien, dat is afkomstig voor, uh, van uh, Miranda en uh, die wilde graag een plaatje horen voor, uh, voor uh, Wuppie en uh, uh, Tante Greet en... Uh, nog meer mensen, ik, uh, ik ben even het briefje kwijt. Maar in ieder geval, uh, ook voor mijzelf, dankjewel. En uh, je wilt een plaatje horen, Henk Bernhard. En soms is het moeilijk. Ik heb gevoeld hoe het is om alles te verliezen.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 Geluk weer teruggevonden Op het moment dat ik het echt niet meer zag zitten nog een stem in mijn zondere gedachten Een engel in de nacht verscheen daar op de gracht en vertelden dat er iemand op me wachtte. Maar die tijd heb ik nu achter mij gelaten. Want door jou is mij het mooiste overkomen. Ik heb me al die tijd nu in de gaten. Dat geluk en liefde altijd samenkomen. Soms is het moeilijk momenten dat ik eenzaam en alleen ben Voor de spiegel staan we zelfs niet eens herkennen. En ik bedenken wat de toekomst nog zal bieden Soms is het moeilijk En bedenk ik dat ik bijna verloren verloren Maar ik voel me niet alsof ik ben want door jou heb ik het geluk weer teruggevonden. Want door jou heb ik geluk weer teruggevonden. Henk Benwarden. Soms is het moeilijk. Ja, soms wel, ja. Hey, um, ja, we gaan zo nog eventjes bellen met uh, Jesse Ariaens en uh, zij, heeft, uh, zij heeft ook een, een nieuwe single natuurlijk uitgebracht. Dus, uh, en, en we gaan nog eventjes met de klaaglijn bellen. Althans, proberen we. Maar eerst nog even een, een lekker plaatje van uh, Keesersluis. En uh, ja, die is getiteld. Moet ik even spieken? Ja, nou, dat gaat. Uh, ga maar even niet zo. Uh, ja. Hij loopt niet door, hij loopt niet door. Ja, ja daar komt hij al. Ja, ja, ja, ja, ja, daar is hij. Draai je niet om en... Ja, uh, zie ja. Nou, nog een keer. komt hij dan, Kees Versluis. Entertainment for You wordt mede mogelijk gemaakt door KeesVersluis.com Ja, de techniek staat voor niks. Alleen moet je niet in de steek laten. Zeg me waarom kijk je niet naar me om? Je antwoord ontwijkt al mijn vragen. Mijn leven ben jij en dat lijkt nu voorbij. Een droom waar de beelden vervagen. Mijn leven vol passie en temperament. Voor ons had het leven geen reglement. En ik leef nogal. entertainment for you wordt mede mogelijk gemaakt door KeesVersluis.com. Zo is dat. En uh, ja, als je nog uh, tickets wil bemachtigen voor uh, ja, Kees Versluis... Uh, de, de twee shows, Elvis Presley shows, op, uh, op 2 mei. dan uh, Ja, de kaartjes zijn er nog. Er zijn nog wat kaartjes in ieder geval. En uh, ik zou eventjes uh, gaan naar KeesVersluis.com. En daar, uh, daar kunt u alles eigenlijk bezichtigen en bestellen. De tickets bestellen. Hey, um, even kijken hoor. Ja, nog één plaatje gaan we doen. Dan gaan we eventjes babbelen met Jesse Ariaans. En uh, ja, dat doen we met de man die hier over een uh, aantal weken hier is. Johan Kettenburg. En hij hebben het over uh, blijf bij mij. Dus over uh, hou ons in de gaten. Johan Kettenburg hier in de studio aanwezig, uh, live. Binnenkort bij Entertainment Fooyen. Liefde, ik zweef na nou door jou, omdat ik veel van je hou, je vasthouden en je aanraken. Dus hou ons in de gaten. Over een aantal weken dan, uh, is hier uh, live in de studio aanwezig Johan Kettenburg. En ja, je hoort het al. Ze is aan de telefoon. Jessie, een hele goede avond. Goede avond. Ja, ik heb altijd wat. Jij ik ook? Ik heb altijd wat. Ja. ja, ik heb altijd wat. <laughs> hey. Ja. Ja, ja je, je nieuwe single, hè? Ja, lekker, hè? Ja, ja ik, ik vond de titel geweldig. Ik heb altijd wat. Ja, ja, dat, is eigenlijk een hele, ja die, dat doet het me eigenlijk, hè? Het ja, ja. is wel lastig voor, voor een vervolg, zeg maar. Zo'n zo titel, dat, uh, ja, dat krijg je bijna nooit meer. Nee, nee, nee. Hey, maar, um, ja, hoe, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou ja, goed, ik... Uh, op mijn deur uh, dan wil ik toch kijken voor een nieuwe single. Ik... Uh, dus ik ben bij uh, Niels Limbeek, mijn vaste producer, ben ik de studio ingedoken... en ja. zijn we een liedje gaan schrijven. En meestal dan uh, heb ik zelf wel wat ideeën waar ik over wil schrijven. Nee, het is ook eigenlijk wel vaak wat autobiografisch... Ja. En ik zei van, ja, ik heb eigenlijk altijd wel wat. Ik ben best wel een beetje leo, lomp en onmenullig. En, uh, ja, met mij is, is het leven gewoon nooit saai. En, nou goed, uh, ja, je kan denken van, ja, als je van de trap valt, je kan je lelijk baseren, Dat klopt. Ja. Maar, uh, ja, ach, het heeft zo'n charme als bij mij. Ja. En, uh, ja, goed, uh, dat hebben wij verwerkt in een liedje. En ik wilde een lekker vlot liedje hebben. Uh, mocht een beetje een knipoog zitten, een beetje gimmick, dus een beetje zelfspot. En uh, het moest uh, lekker uh, in een kroeg kunnen uh, uh, horen zeg, uh, ja, klinken. En het moest in een set kunnen. En het moest goed op de radio kunnen. Nou, ja. um, eigenlijk heb ik alle drie de uh, elementen die, uh, die, die zijn gelukt uh, in de praktijk. Ja. Dus ja, uh, ik denk dat ik een, een uh, ja, heel goed liedje heb. Ja. Ik vind nou, dat ja, ik een ja, heel ja. leuk liedje heb. Ja, maar, ja, maar, dit, ja, maar dit, ja, nou, ja, dat vind ik bijna, bijna wel met alle nummers die je gemaakt hebt. Ja. Dat klopt, ja. Alleen ja. goed, elk elk liedje is anders. Hè. Ik heb ook wel liedjes gemaakt die gewoon minder uh, uh, geschikt zijn op de bühne. Ja. Maar wel erg lekker voor de radio. En, en dit liedje heeft gewoon, gewoon alle de alle, uh, elementen, zeg maar. Het, het totale plaatje. Ja, ja wat, wat ik altijd uh, ook. Toevallig uh, zag ik van de week nog uh, een leuk filmpje voorbij komen. Toen was jij uh, ergens een pretpark met het gezin. Ach ja, klopt, <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, en uh, volgens mij was het slag haren, en, uh, volgens dat slagaren inderdaad een misging Ja, ja, ja. echt uh, verschrikkelijk. Was grondzalig. Maar <laughs> goed dat dat gebeurt dan ook bij mij. En dan, ja, weet je, dan, dan kan ik ook heel moeilijk. Als, als mensen het mij moeilijk maken, ik ben heel redelijk. Maar ja. als, als een organisatie of iets het mij dan moeilijk gaat maken, dan kan ik heel boos worden. Ja. En of boos, maar wel op, op een, uh, een komische manier. Ja. En dan denken de mensen ook altijd: van, oh mijn god, wat moeten we hiermee met zo'n vrouw? En, en, maar uiteindelijk, ...vraag ik dan wel op mijn zin. Ja. <laughs> ja maar dat, dat, weet je, dat, dat, is, dat hoort bij mij. En zo ben ja. ik nou eenmaal. En het, het, ja, het, het wordt geaccepteerd van mij die keer. Ja, nou ja je, je, kan, je kan jezelf niet veranderen, laat ik het zo zeggen. He? Dat is waar. Ik bedoel, uh, ja, je bent zoals je bent en dan moeten ze het ermee doen. Ja. ja, maar ik ben ook trots op wie ik ben. Dus dan dat, zit het goed, toch? Ja. <laughs> je ja, gelijk ik trots op heb ook je. ja, ja. ja, er zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar ja, ik goed. ben trots op wie ik ben. En, en uh, ik, het komt altijd uit het goed hart. Ja, nee, maar dat... Uh, ja. Velen zullen dat wel weten, denk ik. Ja, zeker. Hé, hey, maar uh, ben je nog... Uh, uh, Hou je het bij deze single voorlopig of uh, ben je nog uh, achter de bühne nog ergens mee bezig? Ja, ik heb, een, ik heb een singeltje opgenomen uh, bij Jeroen Dirksen. Ja. Alleen, uh, we weten eigenlijk nog niet als we die als eerste uitbrengen, als we überhaupt uitbrengen, of dat we dat laten liggen een keer voor een album. Ja. En uh, ik ga donderdag de studio weer in bij Niels. En ik denk dat dat gewoon een nieuwe single wordt. Uh, ja, waar ik, uh, waar ik uh, het vervolg op Ik heb altijd wat. En dat zal echt wel weer vrolijk worden. Geen uh, uitbundige titel als Ik heb altijd wat. Maar ja. gewoon een lekker vrolijk uh, ja, liedje. liedje. Een er weer. Ja, ja lekker. en hey, um, ja? uh, dat uh, die is voor, uh, voor de zomer? Of, uh? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Kijk, de uh, afgelopen twee jaar zijn we zo onzeker geweest. En we moeten eerst maar eens kijken als alles straks open blijft. Waar, wat ik echt van gans had, uh, hoop. Maar... Kijk, ik kan maar wel zeggen, ja, die ga ik einde van de zomer uitbrengen. Maar als, als alles weer dicht is, ja, dan houden we hem even vast, nou, uiteraard. Dus ik, dat, ik, uh, ik, ik, ik, ja, ik, ik leef niet met vanuit. de dag. En uh, ja. als ik denk, als ik klaar ligt, dan ligt hij klaar. En dus ik denk van, hé, hey, dit is een mooie periode om hem uit te brengen. Dan brengen we hem gewoon uit. Ja. Uh, ik heb altijd wat, heeft ook een jaar op de plank gelegen dat, uh, dat ik dacht van, hé, hey, nu gaan we hem uitbrengen. En, ja. ja, dat, dat uh, zo leef ik eigenlijk wel. Ik denk, uh, ik ben niet, niet zo van het plannen. Dat gaat mij ook niet goed af. <laughs> Dat geeft niet. Hey, maar, uh, uh, ja. Jij schrijft alles zelf, hè? Uh, niet alles zelf, nee. Want uh, het liedje waar ik dus donderdag voor in de studio ga, dat is geschreven door Olaf Hessemans. En, ja, die stuurde mij een demo. Uh, dat doet hij wel vaker, maar ja. dan, dan is het net niet wat voor mij. En dit was eigenlijk een liedje dat ik dacht van, ja, dit is zo leuk. Dus maar, uh, ik schrijf wel heel veel liedjes mee, zeg maar. Oké. Okay. Ja, het... dus niet alle liedjes heb ik zelf geschreven, maar ik heb wel ja, gevaarlijk dichtbij, bekijk het maar, ja. uh, dat ik geen engel ben. Uh, en ik heb altijd wat, die heb ja, ik zelf dat... al meegegeven. Ja, dat wisten we al. En dat wisten we al, ja. ja dat is ook zo'n zo mooie titel, ja, dat, je, dat, dat ik geen engel ben. Ja. Oh, die ga ik wel even inhouden. Ja, ja die is toch, dat wisten we al. Ja. Nou, ja dat is een, is een... hele goede titel. Ja, toch? Dat wisten we al. Ja, dat wisten we al. Ja, nee, bedoel ik. Hey, maar um, sta je nog gepland ergens op, uh, op de bühne? Uh, uh, grote evenementen? Uh, uh, ja, Jordaanfestival, heb, heb weet ik wat, veel. Nou ja, ik heb al wat evenementen hier in het noorden, uh, dat ik met leuke artiesten sta en met Koningsdag en uh, dus dat uh, ik weet zo niet uit mijn hoofd allemaal waar ik sta, maar wel leuke, leuke, leuke podiums zeg maar in juli en de zomer, uh, allemaal leuke feestentjes. en kijk, uh, dat is tof en straks gaan we naar Drachten dus ja, ik ben eigenlijk wel lekker bezig, volgend nou, weekend, heel veel uh, omgeving hoge Vee, dus... Nou ja, van de zomer nieuwe single hier in de studio? Uh, ja, als als, als, als die of, nieuwe als. in de zomer uitkomt, kan ook uh, kan ook echt najaar worden, zeg maar, dat we naar de herfst gaan. Maar uh, ja. dus maar dan dat kunnen we overleggen, dat is geen probleem. Dan nee. gaan we dat even plannen. Ga, gaan we er nog eens een keer over hebben. Ik kan alle kanten op. Ja toch? Ja. Dan we de groeien. <laughs> uh, Behalve de... Ja, ja, ja inderdaad. Hey, maar, Behalve uh, de makkelijke. Het moet ook niet te makkelijk gaan. <laughs> Dat is waar. Zou we, hey, maar ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Wij gaan hem lekker draaien dan. Ja, is goed. Nou, uh, bedankt. En uh, beste luisteraars. Mijn naam is Jesse Arjaans en dit is mijn nieuwe praat. Ik heb altijd wat. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> hey Jesse, ik zou zeggen, uh, heel goed weekend. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Jij ook. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hey groetjes. Hoi hoi. Ariaan. En ja, ik heb altijd wel wat. Ja, ja wie niet? <laughs> ja, mooi titel. Hé, hey, um, ja, straks had ik het met DJ Fons natuurlijk, met dubbelzet uh, over, uh, ja, over de piratentijd. Nou, ik heb hier nog een, een nummer gevonden uit de piratentijd. En uh, ja. Dat is uh, de broer van Melchior. Johnny Christy. En daar had het over Amore Mio.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 Gezicht, dat is mooi. Dat is vreemd. Dat is zacht. Zij heeft mij in haar macht. Lekker uit de Piratentijd. Je kent hem vast uh, nog wel als je een beetje van uh, mijn leeftijd bent. en uh, van nog muziek houdt. uit uh, de Piratentijd. En uh, ja, tevens uh, houdt het in dat het. Uh, ja, een, een broer is van uh, Melchior Rietveld natuurlijk. En uh, ja. Heerlijk nummer. Hey, um, ja, we gaan, ja, verzoekjes gaan we dadelijk nog eventjes draaien... na uh, de klokken van 7 uur, het derde uur van Entertainment for You. Maar uh, ja, we, hebben het, uh, we zijn toch een beetje in de piratentijd. En uh, ja, in de piratentijd uh, hadden we dus ook een, uh, een mooi nummer. En uh, ja, daar was ik ook helemaal dol op. En uh, ja, meerdere mensen. Mario Metti. Mario Matti. Ik zou zeggen, blijf erbij, want zodanig in het derde uur nog wat verzoekjes. En uh, we gaan nog eventjes bellen.